6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Opnieuw doden op Tagrierplein in Cairo. Onherstelbare breuk in raad van commissarissen Ajax. En staking openbaar vervoer leidt tot weinig problemen. Het weer, nevel en mist breiden zich weer uit. Vannacht kans op dichte tot zeer dichte mist. Morgen blijft het grijs, al komt er middags op steeds meer plaatsen zon. Temperatuur morgenmiddag 3 tot 10 graden. Op het Agrierplein in de Egyptische hoofdstad Cairo houdt de onrust aan. Demonstranten blijven proberen het plein op te komen... om vervolgens hardhandig te worden weggejaagd door de oproerpolitie. Daarbij zijn vandaag volgens artsen zeker drie doden gevallen. Het zijn de ergste rellen sinds de val van president Mubarak in februari. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal in Cairo. Wat is de stand van zaken? Ja, een beetje een soort uh, um, ja, inpassen. De, de demonstranten proberen in grote getalen terug te komen en het leger uh, met de politie samen, dat is een, een samenwerking die wat dat betreft nieuw is, want die is vast alleen de politie, uh, die houden dat uh, grotendeels uh, tegen, maar de straten naar het plein, die vervullen zich snel met uh, mensen die een, daar marcheren. En ook in andere steden, in, in Suez, Ismailia, de kanaalsteden, en in La Riche uh, in de, in de Sinewoestijn, daar zijn uh, ook marsen gaande. En er is een urgente bijeenkomst geweest van het kabinet met de militairen. Die zullen binnenkort met een communiqué uitkomen hoe ze de situatie qua veiligheid tegemoet zullen treden. Maar goed, al deze dingen die geven overduidelijke aanwijzing dat de spanningen hier heel snel en heel groot oplopen. Wat willen de betogers bereiken? Uh, ze willen dat uh, de, de, de militairen in feite hun macht afstaan. Ze dus, uh, verdenken de militairen ervan dat ze ook ondanks de verkiezingen... aan de macht willen blijven, omdat die hebben een, de, een document uitgebracht... Uh, waarin een aantal principes staan die eigenlijk boven de grondwet staan... die erop neerkomen dat de militairen een enorme vinger in de pap uh, houden. En dat is een, uh, een eis, of dat is een eis van militairen die krachten wordt afgewezen... door alle politieke partijen, van alle politieke oriëntaties. En uh, dat is ook de eis die je hoort... Op het plein. He, voortdurend, zoals we vroeger riepen. He, de, de, het volk wil de, de val van, uh, van het regime. Nu roept men in feite. Het volk wil de, de, de val van de maarschalk. En dat is een verwijzing naar Maarschalk Tantawi. Het hoofd van die militaire opperste raad. Uh, de demonstranten maken duidelijk dat zij geen democratie onder toezicht van het leger willen. Perdus Hendricks in Cairo, dankjewel. Dan. Uh... De crisis bij Ajax. Cruijff wil niet verder met de raad van commissarissen van Ajax. Johan Cruijff, zelf lid van die raad van commissarissen... was na een speciale bijeenkomst met de ledenraad van Ajax... zeer ontstemd over de gang van zaken. Waarin Louis van Gaal afgelopen week buiten hem om... werd aangesteld als algemeen directeur. Ik ga niet door met deze leden van de RVC, Want er zijn te veel dingen gebeurd die nu niet bevallen. En hoe er met, met, met Bergkamp, Jonk en alle experts is omgegaan... voor mij onacceptabel voor wat er allemaal gezegd is... Dus de club moet beslissen, uh, gaan we er allemaal uit, moet ik eruit, gaan hun eruit. Ik weet niet hoe dat precies uh, in elkaar zit. Ik ga in ieder geval zo niet door. Cruijff stapt dus zelf niet op, wel is er sprake dus van een vertrouwensbreuk. Steven ten Have, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft de hoop op samenwerking tussen Cruijff en Vergaal nog niet opgegeven. Ons standpunt is, er hoeft niet gekozen te worden. Er hoeft niet gekozen te worden binnen de Raad van Commissarissen en er hoeft niet gekozen te worden tussen twee iconen van onze club. De beste voetballer ooit, de beste trainer ooit. Daar hebben wij op ingezet en daar vonden wij zeer brede steun voor. Een opmerkelijke toevoeging was er nog van Edgar Davids... die ook lid is van de Raad van Commissarissen. We hebben meestal wel... over um, de overige Raad van Commissarissen hebben we altijd wel... gewoon uh, binnen de normen, binnen normen. Maar kijk, uh, soms gaan uh, sommige mensen wel overscheef... en soms tot het uh, racistische toe... En het, uh, dat moet je, dan moet je er dan ook weer overheen stoppen. David velder niet zeggen wat die racistische uitlating inhielde. Uh, bij de eerstvolgende vergadering bepaalt de ledenraad van Ajax haar standpunt. En die vergadering is volgende week maandag. Dan worden ook nieuwe bestuursleden benoemd. Voorzitter Uri Coronel maakte namelijk bekend dat hij en zijn medebestuursleden... hun functie als bestuurslid van Ajax formeel neerleggen. In de Nieuwe Meer in Amsterdam is gestopt met zoeken naar een vermiste duiker. Sinds half twaalf vanochtend is hij spoorloos. Hij was met andere duikers het water ingegaan. Maar de mededuikers zijn hem kwijtgeraakt. Morgen wordt bekeken of er nog verder in de Nieuwe Meer wordt gezocht met sonar. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Op de Dam in Amsterdam is de hele middag actie gevoerd tegen het kabinet Rutte. Zo'n 1500 mensen sloten zich aan bij de manifestatie. Dag van de Verontwaardiging, georganiseerd door het gloednieuwe comité Hete Herfst. Een reportage van Trudy van Rijswijk. Actie! Actie! Actie! Actie! Zijn jullie ook protesteren? Ja. Want? Nou, het kan gewoon niet dat wij de rekening van de crisis mogen betalen. Waar komen jullie vandaan? Hengelo. Dat is een Amsterdam. Ja. Wat Hoe oud zijn jullie? Ik, ik ben 12 en hij is 9. Zo. So. Hebben jullie wat gemerkt van de crisis dan? Uh, nou, bijvoorbeeld met de intocht van Sinterklaas, die was bijvoorbeeld een stuk kleiner dan normaal. Nou, dus, dat valt toch wel mee? Ja, normaal hadden we 500 pieten, en nu 200. Nou, dat is een luxeprobleem. Ja. <laughs> Bent u de moeder? Ja. Ja? U merkt het wel wat dan. Ja, ik denk het wel. Overal uh, om je heen, waar je ziet dat mensen alleen nog maar tijdelijke contracten krijgen. En er wordt ontzettend veel gekort zometeen in het onderwijs. Dat zullen onze kinderen ook gaan werken. Welkom op de dag van de volwaardiging. Ze zeggen dat deze waanzin onvermijdelijk is. Dat er nou eenmaal bezuinigd moet worden. Dat er geen alternatieven zijn. Sloop dit kabinet, bundel het verzet. Heino van de Zwan. Hoi. Hete herfst. Ja. Jij deed de aftrap. Ja. Je zei in je speech dat um, dit kabinet weg moest en dat er een ander kabinet moest komen. Denk je dat het probleem dan opgelost is? Nou, als ik eerlijk ben, nee. Maar het zal wel een begin zijn. We hebben het meest rechtse kabinet uit de parlementaire geschiedenis... die heel hard bezig zijn om heel veel sociale voorzieningen... en publieke diensten te slopen uit naam van onvermijdelijkheid. En dat... Um, gaan we niet 1, 2, 3 rechtzetten. Dus ja, het kabinet ten val brengen zou er al aan helpen. Maar echte alternatieven gaan er alleen maar komen... als we dit met uh, sociale beweging gaan afdwingen, als ik eerlijk ben. We, we accepteren niet dat het op dit moment terecht komt bij de allerzwaksten En dat is wel wat er gebeurt. Ja, tegelijkertijd met deze actie op de Dam in Amsterdam... is er al de hele dag een staking van het stadsvervoer in Amsterdam... en Den Haag en Rotterdam. Deze stakers waren vanmiddag ook op de Dam. En de staking heeft nergens tot grote problemen geleid, zeggen de vervoersbedrijven... omdat de acties ruim van tevoren waren aangekondigd. Bovendien werden betrekkelijk weinig reizigers onaangenaam verrast. En het is de zoveelste actie, het wordt bijna een soort gewenning. Zijn woordvoerder in Rotterdam. De Arabische Liga houdt vast aan het plan om een waarnemersmissie naar Syrië te sturen. De Liga wil 500 mensen naar Syrië sturen om de situatie daar te beoordelen maar Syrië weigert daarmee akkoord te gaan. Correspondent Sander van Horen, waarom laat Syrië die waarnemers niet toe? Omdat ze er veel minder willen. En ze moeten ook veel minder bevoegdheden krijgen dan de Arabische Liga wil. Dus uh, de Arabische Liga heeft gezegd, ja, dan hoeft het van ons niet... En Syrië heeft daar vandaag bozig op gereageerd. De minister van Buitenlandse Zaken die zegt uh, ja Syrië en de Arabische Liga, de Arabische Liga is alleen maar bezig om westerse belangen te dienen. Dus uh, ja, het is een complete badstelling. Ja, Syrië wil Syrië wil geen pottenkijkers, kun je dat concluderen? Kun je zo concluderen, um, willen ze misschien wel, maar dan op hun voorwaarden. Kijk, de Syrische president Al-Assad, die heeft vandaag ook een interview gegeven waarin hij zei, uh, wij hakken in op vreedzame demonstranten, helemaal niet. Hoe verklaart u dan dat er 800 militairen en politiemannen gedood zijn? Dat zijn dus geen vreedzame demonstranten, dat zijn gewapende groepen waar ik wel tegen op moet treden. En als dat klaar is, ja, dan kunnen we eens verder praten. Onverzettelijkheid dus vandaag vanuit Damascus en vanuit de Arabische Liga. Vandaag werd er ook gesproken waar berichten over een raketaanval op een regeringsgebouw in de Weet je daarom hiervan? Nou, een regeringsgebouw, ja, zeker midden in Damascus, een uh, gebouw van de baatpartij. Dat is de partij van de Syrische president. En ja, dat zeggen uh, de oppositieleden die die aanval zouden hebben uitgevoerd. Ooggetuigen lijken dat te bevestigen. En als het allemaal waar is, ik hou, zoals je hoort, nog een slag om de arm. Maar als het allemaal waar is, dan zou dat echt een, een heel uitgesproken doelwit zijn... midden in het centrum van Damascus. En eigenlijk hoeven we er niet eens verbaasd over te zijn als het waar is. Het ligt compleet in de lijn van het verharden van het geweld... Het steeds gewapender worden van het verzet. En als je die lijn doortrekt, eh, zeker bij het ontbreken van elke diplomatie... Ja, dan moet je het ergste vrezen. Dan stevend Syrië af op een burgeroorlog. Correspondent Sander van Horen. Ruim een derde van de Spaanse kiesgerechtigden... is tot nu toe naar de stembus gegaan. Het land kiest vandaag een nieuwe regie, een nieuw parlement. En uh, dan komt er ook een nieuwe regering... en die moet het land uit de ergste economische crisis in decennia halen. Er is veel ontevredenheid over de bezuinigingen en de hoge werkloosheid... onder de regering van de socialistische premier Zapatero. Correspondent Rob Zoutberg. Ja, de Spanjaarden die ik vanmorgen bij de stembureaus sprak... verwachten eigenlijk zonder uitzondering lastige jaren. De nieuwe regering die zal hoe dan ook banen moeten creëren, dat zeiden ze het meest. En ook vrezen veel mensen een golf van bezuinigingen... Hoe dan ook hè, krijgt de nieuwe Spaanse regering het loodzwaar het vertrouwen van markten weer terug te winnen. De conservatieve leider Mariano Rajoy, die volgens velen de nieuwe premier van het land gaat worden, zei in ieder geval dat hij hoopt dat hem straks de tijd wordt gegund om met zijn land een nieuwe start te gaan maken. De Spanjaarden kunnen dus nog even stemmen. Vanavond rond 10 uur worden de uitslagen verwacht. Sport. In de Eredivisie is duel tussen Excelsior en AZ gestaakt... vanwege de dichte mist in Rotterdam... hield scheidsrechter Kevin Blom bij de teams in de rust. Maar in de kleedkamer, het stond op dat moment 0-0. De KVB moet nu bepalen wat er met het restant van de wedstrijd gebeurt. Eerder op de dag boekte Feyenoord een grote overwinning op Vitesse. De Rotterdammers wonnen in Arnhem met 4-0. John Guidetti scoorde twee keer. Trainer Ronald Koeman vond dat het wel weer eens tijd werd voor een overwinning. Ik snakten ook wel weer naar een overwinning. Dat was ook wel weer een aantal weken geleden... Ja, dat, dat, dat bespreek je. En dat heb ik wel teruggezien in het elftal. Want we zijn vanaf het eerste moment uh, zijn, vond ik ons ook feller en beter in allerlei opzichten. En uh, ja, dat geeft wel weer moed en uh, we gaan wel weer een, een leuke week tegemoet. Groningen won met 2-1 van VVV en Adel Den Haag-Utrecht eindigde in 2-2. Stefan Groothuis heeft bij de Wereldbekerwedstrijd de Schaatsen in Chelyabinsk in Rusland opnieuw goud gepakt. Twee dagen na zijn overwinning op de 1500 meter was hij nu de snelste op de 1000 meter. Een opmerkelijke dubbelslag dus voor Groothuis. Ja, het is natuurlijk wel stoer om te zeggen dat je 1.500 in één weekend kan winnen. Ja, dat is wel echt heel gaaf. En uh, dat was zeker uh, ja, afgelopen vijf, zes jaar denk ik alleen uh, Shani die dat af en toe lukte. Of regelmatig lukte eigenlijk, kan ik beter zeggen. En uh, nou, vorig jaar heb ik dan die duizend meter al uh, een heel aantal keren gewonnen. Maar uh, nu is het mooi uh, om die combinatie te maken. Ja. Ook op de ploegachtervolging voor mannen was er goud voor Nederland. De vrouwenploeg werd tweede.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 Er is een waarschuwing natuurlijk, in het hele land, behalve in het Zuidoosten... komt dichte tot zeer dichte mist voor, hou daar rekening mee. Als het zicht minder is dan 50 meter, bij zeer dichte mist dus... dan gebruikt u de mistlamp. Vanwege de mist zijn veel spitstroken eruit gehaald door Rijkswaterstaat. En dat levert extra files op. Ook houden mensen meer afstand. De langste files staat op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden, 6 kilometer... Op de A10 bij Amsterdam op de ring west richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Westpoort staat 2 kilometer file, de weg is wel vrij. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen 6 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 7 kilometer. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat bij Delft Zuid 4 kilometer door de mist. Een andere kant op bij Afrit Berkel en Roderijs naar Amt, uh, Rotterdam toe 5 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort was een ongeluk gebeurd tussen Strand Nulde en a Amersfoort-Vathroest staat nog 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knopend Waterbegen en Afrit Hoendelo 4 kilometer. En de langste file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukenburg en knopend Ewijk staat nu 8 kilometer file. Ik geef u even de hoofdpunten van deze uitzending. In Cairo zijn opnieuw doden gevallen bij geweld op het Tagrierplein. in het centrum van de Egyptische hoofdstad. De vertrouwensbreuk binnen de raad van commissarissen van Ajax is definitief. Johan Cruijff zegt dat hij niet verder wil met de andere commissarissen. En zo'n 1500 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen het kabinet. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zo dadelijk de VPRO met Instituut Itsela. Let op. Een investering die goed is voor de Nederlandse economie en scheepvaartsector... is nu extra goed voor uw vermogenspositie.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 Good afternoon, ladies and gentlemen. And welcome to a celebration of Thanksgiving. Hi, folks. This is Studio Ezra, the best radio station in town. Guys, jullie weten dat een heleboel typische Amerikaanse dingetjes uit Nederland komen. Denk maar eens aan het woord Yankees, Jan en Kees. I don't What Get it? But wisten jullie dat New York, the Big Apple, van oorsprong een Nederlands dorpje was? Birthday. En wat denken jullie van de aandelenmarkt en beurskoersen... en die hele financiële zandekraam? Stuiverzand, Roosevelt, Vanderbilt. Allemaal uit Nederland. Daarentegen komen klompen, windmolens en tulpen origineel uit Turkije. Ga maar, ga maar, ga maar. Turkey, op zijn Amerikaans. En Turkey is weer het verplichte kalkoendiner tijdens Thanksgiving. Kortom, het is een zootje in de wereld, mensen... All of us, without a doubt, have something in our lives... for which we are grateful. Thanks for giving us the one and only Martin Minkebaum. Thanksgiving! Let's do it, dear! Nou, nou, Thanksgiving. Daar, uh, daar gaan we het vanavond over hebben. Welkom bij de Slow Radio van Studio Itzada. Het is dit jaar 92 jaar geleden dat ingenieur Itzerda... de eerste radioomroep ter wereld stichtte in ons eigen Den Haag. Maar wat is 92 jaar nou? Eigenlijk helemaal niks. Ook helemaal niks vergeleken met die 410 jaar die voorbij zijn gegaan... sinds een groepje Pelgrims vanuit Leiden naar Amerika vertrok... om daar een kolonie te stichten, maar te landen. Dat was in 1620 en in... Uh, 1621, toen nou bijna de helft dood was van die mensen. Hebben ze feest gevierd, omdat toch een aantal mensen het gelukkig overleefd hadden met de hulp van de Indianen. En dat is Thanksgiving geworden dat feest, want dat, uh, dat is er nou nog steeds. En het is heel groot in Amerika. Welkom, Lily Maas. Graag gedaan. Um, je bent Amerikaanse. Mm -hmm. Woont in Rotterdam. Hoe groot is Thanksgiving in Amerika? How huge? Ja, en ik vind het uh, voor mezelf persoonlijk... is het uh, de belangrijkste feestdag voor mij. Want uh, ja, de, de, de dag zelf is gewoon besteden tijd met je familie. En ja. uh, relaxen, kletsen en American football te kijken. Dus is echt uh, een yeah, relaxed moment. Ja, en heel groot is in Amerika. Begrijp. Ja. Het is, uh, groter dan kerst? Ja, yeah, ja. Uh, ja, het is groter dan kerst, want het uh, valt altijd op de laatste donderdag uh, in november. Dus mensen hebben ook soms uh, vrijdag vrij, dus oh, je ja. hebt altijd de uh, zekerheid voor een lange weekend. Dat yeah. je vier dagen bij je familie zijn, yeah. dat is met kerst niet het geval nee. natuurlijk altijd. Dus daarom is het zelfs groter yeah. dan kerst. Ja. Um, uh, ja die die achtergronden, de achtergronden hebben heel erg te maken met Nederland ook. Yeah. Dat is, dat, dat is, nou, het is wel een beetje bekend hier, maar nog niet bekend genoeg... <laughs> Begrijp ik, vind je? Vind, ja, vind ja. ik ook niet. Uh, ja, als ik vraag, Nederlanders je uh, dat uh, Pilgrims Pilgrims in uh, Leiden gewoonden. En ze hadden ja. een uh, flauw idee. Uh, Geen flauw idee. Nee. Ja. We, gaan, uh, we gaan eerst ruizen naar predikant Piet de Jong. Van de oude of de Pelgrimsvaterskerk in, uh, in Rotterdam. En die, uh, die vertelt het verhaal van de Pilgrims. Het tij wacht op niemand. Op de morgen van 22 juli 1620 stonden de kaders van Delfshaven vol. Boeren, burgers en buitenlui waren toegestroomd om een groep Engelse strenggelovigen uit te zwaaien. Zij noemden zichzelf de Pelgrimvaders. Met hun boot, de Speedwell, zetten zij koers naar de Nieuwe Wereld. Niemand kon toen nog vermoeden dat deze reis historisch zou worden en dat de calvinistische pelgrimvaders aan de wieg zouden staan van het huidige Amerika. Maar het verhaal begint in een kleine kerk aan een Rotterdamse kade. Predikant De Jong leidt ons rond in zijn heilige haven. Het is een eenvoudige kerk. Het is een eenvoudige kruiskijk. Dus voor je en links en rechts heb je dan ik zeg, de, de, de zijbeuken en de kansen staat ervoor. Dus dat is eigenlijk heel simpel. En we hebben twee mooie ramen, dit raam en dat raam. En dit raam herinnert aan de pelgrimvaders. Die zijn vertrokken 22 juli 1620. En die pelgrimvaders, dat waren uh, Engelse vluchtelingen. In uh, Engeland had je in die tijd 1620. Dat was natuurlijk voor uh, vrijheid, was dat nog niet zo erg uh, helder. En die gasten die zijn toen op de vlucht gegaan. Dat waren ook wel boel strenge mensen. Een beetje variant, zou ik maar zeggen. Dus hele uh, strenge Calvinisten. En die zijn toen uit Engeland gevlucht. En toen kwamen ze in Amsterdam terecht. En bij, uh, bij de Begeinhof. Bij de Anglican Church. Maar dan maakten ze zo een heleboel ruzie. En weet ik wat allemaal niet. En toen kwamen ze in Leiden. Ik geloof 1607 of 1608. En daar, in de Pieterskerk, daar hebben ze zeg maar zeggen, een hele straat op gekocht. Dus daar hebben ze een jaar of twaalf gewoond. En toen waren ze zich ook al pelgrims aan het noemen. Maar ook in Leiden vonden ze het te wereld, zeg maar zeggen. Vooral daar was ook veel sport, zelfs op de zondag. En toen zeiden ze, wij willen naar Amerika gaan. En daar willen we, zeg maar zeggen, een samenleving beginnen. Helemaal volgens de Bijbel. En toen hebben ze een bootje gekocht. De Speedwell. Zie je dat staat erin? Een klein bootje. En die Speedwell, die lag hier in het haven. En toen zijn ze uit Leiden met van die kleine bootjes die hier naartoe gegaan. En toen hebben ze hier de nacht doorgebracht. En toen kregen ze nog heel romantisch. Ze hebben ze misschien in de kerk de nacht doorgebracht. En met bidden en vast. Maar ik denk, nou, die kanvinisten hier maar ook streng. hoor, Ze hebben ze gewoon buiten laten zitten. Denk ik, <lacht> zou ik maar zeggen. Hè? En in elk geval, de andere dag, toen was het hoogwater. En kijk, als het hoogwater wordt... Dat was ook echt zo'n zo zo kreet van die pelgrims. Het tij wacht op niemand. Dus als het hoogwater is, de moeder gewoon wezen. En toen was het hoogwater. En toen zijn ze aan boord gegaan onder een hele emotionele toestanden. Er stond hier nog een neer op de haven te preken en zo. En nou ja, toen zijn ze weggevaren. En toen zijn ze gevaren naar uh, Engeland, naar Plymouth. En daar lag een andere boot. Die heette de Mayflower. En met die twee bootjes zouden ze de oversteek wagen. En in dat bootje zaten vooral mensen, zeg maar zeggen... Goudzoekers of avonturiers er in ieder geen die religieuze figuur. Nou sloeg dat ene bootje leg, die bootje dat sloeg leg. Toen zijn ze allemaal met die Mayflower naar Amerika gegaan. Dus dat bootje dat zat vol. En met van die, nou, wat ik dan strangers noem, en met die pilgrims... Dus aan boord hadden ze natuurlijk steeds een discussie. Ben jij een pelgrim of ben jij een stranger? Toen ze daar aankwamen in Amerika, kwamen een beetje op de verkeerde plek. Maar kijk, en dat is nou het aardige. En daarom zijn die mensen zo beroemd geworden. Voordat ze van boord gingen, toen hebben ze een verdrag met elkaar gesloten. Zowel die strangers als die pelgrims. Want toen zeiden ze, nu gaan we van boord. En er liepen al wat indianen en zo. En nu gaan we een nieuwe samenleving vormen. En wat wordt er voor samenleving? Toen hebben ze het zogenaamde meeflauwe compact gesloten. Die meeflauwe, dat heette de boy. En in dat meeflauwe compact staan allemaal van die regels... gelijkheid van alle mensen, mannen, vrouwen, zwart, uh, wit, uh, religieus, niet religieus. Dus ik moet zeggen, wij zouden zeggen... dat is een heel democratisch manifest eigenlijk. Dus dat was uiteindelijk hadden ze toch in Leiden van Willem van Oranje... wat geleerd, die mens. En dus dat ze samen zijn, alleen op die manier... kan je samen een samenleving opbouwen... met die uh, volstrekte uh, gelijkheid uh, van, van mensen. En de aardigheid is, als dan Amerika laat ontstaan, uh, zoals George Washington en zo... En die zeggen dan, kijk, daar ligt eigenlijk onze roers. Maar toen zijn ze dus begonnen aan die samenleving in, in november. In maart was de helft al dood. Hè, want het was keihard. Ja, het was daar koud hoor. En, en, maar ze hebben het doorgezet. En op een bepaald moment nou, hebben ze ook geoogst. Die oogst mislukte geloof ik ook in het begin helemaal. Maar op een of andere manier, die indianen, die hielpen ze dan weer. En, nou, en, en toen hadden ze hun eerste oogst. En kijk, dat hadden ze ook in Engeland, maar zeker ook in Nederland een beetje geleerd. Dan is op een bepaald moment, dan moet zeggen, dan moet je een soort dankdag... Hè, voor de oogst, hè, voor wat je hebt kunnen oogsten. En hun eerste dankdag... En dat is later de Thanksgiving Day geworden. He, dus die George Washington die vond het al een hele mooie datum. Maar uh, Lincoln in 1863, die, die heeft dat ook. En die had natuurlijk met die burgeroorlog te maken. Dus die zat ook in een, uh, nou, een, een ongeweldige shit, zou ik maar zeggen. Die dat allemaal... Maar die had ook behoefte om die dag tot een nationale dag te maken. Dus die hele Thanksgiving Day in uh, Amerika en in Canada... die herinnert, zich zeg maar zeggen, letterlijk... Aan die mannekes die hier vertrokken uit Haven en daarheen gegaan zijn. In Amerika heb je geen adel geen Tommy en Beatrix en zo. En eh, die zijn meestal allemaal gelijk, zou Maar die, als je van die pelgrim afstamt in Amerika, dan ben je bijna belangrijker zou ik zeggen, dan wordt er een je huis in de gezin, als Clinton. Eh, Nee, Clinton niet, maar de bushes dat zijn echte pilgrims. Obama heeft er allemaal bij staan. Obama stond af van een pilgrim. Die met Miflauwe 2, in 1629, naar Amerika gegaan. Ja, die moeten er dan ook natuurlijk bij. Daarom komen hier ook vaak Amerikaners die Europa aan doen. En als altijd deze kerk even kijken, even binnenkijken en zo. Ze hebben niet veel tijd, maar goed, ze komen dan eventjes. Hè? En dan denk je: Oh ja, die Thanksgiving een Die Pilgrims, dat is Delshaven, zo ongeveer. En daarom hebben wij dat. Kijk, dit, de, die kerk heette altijd Oude Kerk van Delshaven. En toen hebben we die Pelgrims aan toegevoegd. Dus toen, nu is de officiële naam Oude of Pelgrimvaderskerk. En we houden het Oude erin, maar ook die pel. Dus dan leef je een beetje mee met eh, al die mensen die geïnteresseerd zijn in dit verhaal. Hier is een pakket. Je herinnert ook daar Aan Aan dat hele verhaal. Dat is betaald door Egon. Dit, dit hele ding. En zegt, ja, je moet iemand hebben die dat betaalt. Dus die Egon, die president-directeur... die hield president hier ook een hele mooie toespraak in 1935. Toen zeg ik tegen die man na afloop... Zeg, wat heeft de Egon nou samen... Ja, zet even in de story als je het wil, ja? Hey, koffie voor ons. En toen zeg ik, wat heeft nou de Egon met die pelgrims? Hij zegt, nou, ze gingen allemaal naar Amerika om geld te zoeken. <laughs> het tij wacht op niemand. You gotta take it while you can. En als het niet lukt, dan is daar altijd de veilige haven. Het huis van God. In God we trust, zeggen ze dan. Terwijl vader de kalkoen aan zijn, moeder de wijn inschenkt... en de kinderen hun koffers laten vallen in de gang. Iedereen is thuis in het ouderlijk huis. Het is de jaarlijkse bedevaart van elke Amerikaan. I'm using my Predikant Piet de Jong vertelde het verhaal. Um, uh, het orgel wat je hoorde, dat uh, is, is trouwens live gespeeld in de kerk daar. Dat was het luidnuiker te horen. En um, uh, ja, kijk, dat, dat, dat Lilje Maas zit naast me. Uh, Amerikaanse woont in Rotterdam. Uh, je kent die Pelgrimsvaderskerk goed, hè? Nu wel, <laughs> want ik uh, woon in Rotterdam en Delftshaven is uh, een stuk van Rotterdam nu. Je komt uit Texas, uit Houston. Ja, yeah. en je bent hier naartoe gekomen acht jaar geleden. Yeah. En, uh, en, en, en, en, en wat, toen ben je, sinds een jaar of wat, ben je, ben je echt bezig met, met, dat, met dat Thanksgiving? Waar, waarom? Ik ben een lid van de American Netherlands Club of Rotterdam, een cl club die bestaat vanaf 1955. Dat is best wel. Uh, ja. lang in Rotterdam, maar de club zelf heeft uh, georganiseerd uh, ik weet niet hoe lang, maar een soort Thanksgiving. Het ja, is opgericht door, door de Amerikanen die in Nederlanders iets te maken hadden met het met, met opbouwen van Rotterdam. He, ja. met de Marshall-hulp. Met de Marshall-plan. Ja. Ze zijn ja. hier, uh, wel families, Amerikanen families, mm. zijn hier gekomen om, te, de, om uh, Rotterdam te, om te helpen, om te verbouwen. En ja, dus nu nu 60 jaar later of so zoiets. De club bestaat nog steeds en we wij vinden belang, uh, Thanksgiving uh, echt een belangrijke feestdag. En dus, vier jaar geleden, heb ik de uh, organisatie van de feest overno, overnomen. En nu doen wij dat in de Pilgrims' Brouwerij. is ook so een brouwerij, een bierbrouwerij. Ja. Toewallig zijn de Pilgrims uh, ja, hebben zeker um, bier gedronken op de Mayflower. And, um, Heel veel bier is gedronken op de Mayflower. Ja, in de tijd. Ja. Misschien meer dan water, denk <laughs> ik. Ja. En uh, ja, voor de afgelopen vier jaar heb ik uh, georganiseerd op een soort... Ja, het uh, is meer persoonlijk voor mezelf. Voor, ik heb twee meisjes, Paula en Claudia. En ze hebben nooit echt uh, Thanksgiving meegemaakt oh. in Amerika. En ik denk, uh, ik wil... Dus hier. Yeah. Ja, ik heb het. Uh, yeah. en, maar begrijp ik eigenlijk goed dat je dat je het eigenlijk een beetje om hebt gedraaid, Thanksgiving. Dat je het. Yeah, ja, voor mij de betekenis is een beetje anders nu. Want nu ben ik echt uh, dankbaar om ja, uh, yeah, ik was. Uh ja mensen zijn me geholpen hier uh, bijvoorbeeld leden van uh, mijn American Netherlands Club in Rotterdam en ook buurvrouwen beur, Burmane oh, yeah. hebben me geholpen yes. want ja als je bent echt buitenlander je bent je voelt een beetje kwetsbaar mm -hmm. en yeah. ik had hulp nodig klein dingen om uh, bijvoorbeeld de dingen in de supermarkt te kopen en met heel erg geholpen en dat die is om dat te vieren van uh, ook ook wat is een soort dankbaarheidsfeest is het eigenlijk hè maar er wordt ook heel veel het is ook een biddag voor het gewas hè yeah. het is een, eigenlijk een beetje dingen bij elkaar dus uh, zeker religieus yeah. voor ons yeah. maar je hoeft niet naar de kerk yeah. <laughs> je hoeft geen uh, cadeaus te kopen uh, ja. je gewoon uh, yeah. bij elkaar te, de yeah. dank voor de afgelopen jaar dat we kunnen hier nog steeds bij elkaar kunnen yeah. Iran en niet Iran, ja. Ik was, uh, ik was zelf een, uh, een Thanksgiving-wees, Zoiets bestaat bestaat. Je, dat, je, dat, je, dat je een beetje wordt uh, opgenomen als je alleen bent met Thanksgiving oh. in Amerika. Tenminste, oh. zo heb ik dat begrepen. Oké, okay. yeah, so. yeah. uh, ja, dat is zo. Ik zat een jaar in Amerika als, als, als teenager. En toen yeah. ben ik op een gegeven moment... Uh, ik was helemaal alleen daar als uh, yeah. scholier... En op een gegeven moment, toen werd ik uitgenodigd op Thanksgiving. En ik herinner me dat zo goed. Het was op het platteland van North Carolina. Mm -hmm. En ik kwam daar op een soort, ja, een soort half boerderijachtig Iets met een uh, enorm Laura Ashley gehalte. Mm -hmm. oh. En de ramen en alles zat potdicht, Want het was buiten koud. Oh. En binnen was alleen maar eten. Eten. Want het gaat om over eten, hè? Het, Thanksgiving. het gaat over eten. Ja, nou, maar, niet gewoon eten. Maar soms nee, niet gewoon. Heel veel eten. Ja, lekker, lekker eten. Maar en, speciaal eten. En er is even één, één gerecht om me goed te herinneren. Ze was, was Zoekde aardappelpuree. Mm, en ja. er was heel veel extra suiker bij gegooid. Mm -hmm. En daar overheen was er nog eens een, een een laag van marshmallows. Yeah. Een beetje een overgestopt. En, um, en het was, maar het was, het was zo, het was een beetje verstikkend. Was, was en op een gegeven moment, die zonen van die familie daar, die, die enorme jongens, die, yeah. uh, die cola dronken uit vazen, de vazen, oh, okay. waren gewoon te klein. Ja. Die, ja, op een gegeven moment hebben we die me meegenomen naar buiten, in een heel klein autootje, en er was ook een vriendin uh, bij van hun, die was even groot, even huge. <lacht> en in dat autootje, en dan gingen ze rijden over de landweggetjes, keihard reden om een beetje af te reageren, maar nog steeds raam is spot dicht. En binnen, enorme keiharde rockmuziek. Ze, ze, ze, ze. Ik denk dat ze zelf niet helemaal trokken. Je hebt er onder Thanksgiving ervaring gehad. Ik, ja, ik, ik was een beetje, beetje ondankbaar van mij om het zo te vertellen. Hè? Want ik, <laughs> ben ik, wel, ik kan het zo eigenlijk dankbaar moeten aanvaarden dat het me zo. Yeah, maar ja, maar je bent echt alleen op dat moment. Mensen hebben jou gew gewelkomd. Uh, heel, yeah. heel aardig van ze. Over, over, over, over, over dankbaarheid gesproken. Um, uh, zijn mensen in Nederland die heel dankbaar zijn voor het feit dat ze, uh, dat ze afstammen... afstammeringen zijn van het uh, van Pilgrimvaller. Je hebt verschillende families in Leiden omgeving. Want Leiden hebben die Pilgrimvallers uh, gewoond. Hè, uh -huh. Vanuit Rotterdam, Delfshaven zijn ze vertrokken. En um, niet alle Pilgrimvallers en hun families hebben het helemaal gered... van Leiden naar Amerika. Nee. Zijn, die Pilgrimvallers zijn zelf net gekomen... en dan konden hun familie niet meer te komen, want ze gingen dood. Ja. Er zijn dus ook mensen, Leidenaren en mensen in Nederland... Die, die er zomaar achter zijn gekomen dat ze familie zijn. Luister naar Ria en Joke. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Ria van der Voort Koet En mijn naam is Joke Wassenaar-Koet. Wij zijn twee zussen. En Joke die heeft ontdekt dat wij afstammelingen zijn... van de Pilgrimvaders. Ik meen dat het in 1980 was... Dat jaar zal het ongeveer geweest zijn. Toen kreeg ik een uitnodiging van... Uh, kom je zondagmiddag op visite? Neem moe mee. En mijn gezin dan natuurlijk. Wij naartoe gegaan en wij zeiden... Ja, wat is er dan aan de hand? Nou, alles zag er gewoon uit, net als anders. Maar het was toch iets bijzonders. En toen, uh, nou, na de koffie... en uh, toen kwam Jok ineens met een gedicht tevoorschijn. En uh, die ging een gedicht voorlezen... En toen ineens werd het me heel duidelijk. Ik denk ze heeft de stamboom uitgezocht. <laughs> ja, dat klopt. En uh, we hadden het uh, met mijn man en ik had een beetje op de Engelse tour uh, gegooid. Dus we hadden sandwiches en uh, quality street en, en uh, ja, dat was eigenlijk heel gezellig. En, mijn moeder die slaakte een zucht van verlichting. Dat weet ik nog heel goed. Want die dacht, nou, het is een verrassing en ze willen niks zeggen. Ze gaat vast emigreren. Ja. <lacht> ja. Nou ja, het bleek dus dat uh, een hele interessante geschiedenis achter uh, zat. En dat, ja, dat we dus afkomstig waren uit Engeland. Uh, nou, dat zal zo'n beetje eind 1500 geweest zijn. Toen leefde Moses Fletcher. In het graafschap Kent, en die was daar koster van de St. Peter's Church. Hij heeft zich dus toen aangesloten bij de groep, die dus bekend staat als de Pilgrim Fathers. En die is dus met een groep mensen naar Amsterdam gegaan. En toen zijn ze natuurlijk in Leiden gaan wonen. En toen is Mozes Fletcher naar uh... Amerika gegaan. Met de Mayflower? Met de Mayflower. En het was waarschijnlijk de bedoeling... Uh, dat later uh, ja, de rest van de familie zou overkomen. En dat is dus net als bij heel veel andere mensen... is dat bij Moses Fletcher dus ook niet gelukt. Want hij is daar de eerste winter dus overleden. Ja, het is een pity. En zijn dochter bleef in Leiden. En toen is het daarna zijn ze toch gaan voor Hollandse. En de kindertjes die toen uh, geboren werden, die heten Koet. En de ene generatie naar de andere. En wij zijn geloof ik al de twaalfde geslacht. Of dertien wij zijn, zijn er nu al misschien veertien, vijftien geslachten. Koet in Leiden en omgeving en verder. En daar hebben we nooit bij stilgestaan. Omdat onze meisjesnaam een door en door Nederlandse naam is... maar. Ja, mijn moeder die zat zo'n beetje te pijnzen en toen zei ze... ja, als ik dan zo eens aan je vader terugdenk... ja, dan had hij toch wel wat Engels over hem. Zijn we zelf ook in Amerika geweest? Ja, zeker, want dat hoort erbij. Dat right? hoort erbij hè? Ja, dat hoort erbij. En um, daar heb ik toen een boek gekocht en dat boek heb ik bij me. Ja, ik lees het even de titel en dat is Lock of the Mayflower... En dat is dus uh, een dagboek van de passagiers van de Mayflower. En toen ging ik dat boek lezen en toen kwam ik op lat 134. En wat lees ik daar? Ik zie dat er een enorme storm was op, uh, op de Atlantische Oceaan en dat uh, de Mayflower in moeilijkheden kwam. En het was verschrikkelijk. De, door die storm was er een, een mast gebroken en zo'n een stevige boom was gebroken. En niemand wist er eigenlijk een oplossing meer voor. Ik denk, nou, we gaan met man en muis. En toen stond er: wat, hoe moeten we dat nou doen? En toen staat hier: een smid uit Leiden had een oplossing. Hij er had ergens in die boot had hij een hele grote schroef gevonden. En die is hij ergens uit gaan halen wat kon. En die is hij toen naar die boom gaan brengen, die, die, die hoofdboom, de mainbeam. En die moest daar mastig, dan... de grote, grote mas? Ja, want die kraakte. En toen hebben ze dat geschroefd met, met man en macht. En toen is dat gelukt. Nou, en dat lees ik hier op die twee bladzijden. Dus een smidheid Leiden, die heeft er eigenlijk voor gezorgd. Mozes Fletcher. Was het Mozes Fletcher? Ja, dat het allemaal goed afgelopen is. Nou, hoe vind je dat nou? Dus <laughs> de, de, de, de zonder, de zonder jullie voorouder... Was er nooit van gekomen? Was er meevrouw gewoon onderweg? Dan had Amerika een hele andere geschiedenis gehad, denken we. Ja, het staat hier. Ik heb het gelezen. Ik ben zo blij dat ik het boek gekocht heb daar. Ja, zo zie je maar, hè. Een heel klein dingetje kan een heel land een hele andere geschiedenis. Ja. ja. Lillian Maas, uh, je bent Amerikaanse. Ben je zelf misschien ook uh, familie van een van de Pilgrim Fallers? Nee. Nee? Nee. nee. Sorry, nee, nee, <laughs> nee. nee dus, maar dat kun je dat dat dat kun je toch uh, heb je dat uh, ook uitgezocht, want uh, nee, mijn, uh, ik kom uit Texas en we zitten uh, naast Mexico en uh, oh, ja. mijn oma en opa komen uit Mexico. Ja, maar één druppeltje moet één okay, druppeltje, druppeltje, druppeltje Het hè? Dat, dat, okay. dat, dat het hoopt iedereen te hebben in de Ja, oké. Maar je voelt het. It is ja. meer. Het heeft niks te maken met bloed. Het heeft meer, meer te maken met jouw oh, gevoel, ja. van dankbaarheid. en iedereen. Ja, ja. Uh, ja, moeten meemaken en dat is belangrijker dan is het in je bloed. Ja, ja. Is... Maar, oh. maar, ja en, maar dan kun je afvragen: wil iedereen daaraan meedoen? Hè? Want je hebt ook een thanksgiving Day. heb je ook. Hè? Dat, zijn, uh, dat, dat, dat is. Uh, ja, want, want de Indianen, sommige oh. Indianen die zijn toch niet zo erg blij. ze zeggen we ja, uh, we hebben toen in de tijd. Uh, de pilgrims geholpen om yeah. de eerste winter te overleven. Ze hebben ze leren vissen en we ze zaad yeah. gegeven. Het oogst niet helemaal, dat ze het overleefd hebben. En vijftig jaar later begon de ellende. Mm. Ik heb, um, uh, ik heb um, de, dat trouwens: de Indianen die de pilgrims geholpen hebben, dat waren de Wampanoa-Indianen. En uh, Elizabeth James Perry is een van hun nakomelingen. En die vertelt hoe zij tegen Thanksgiving Day aankijkt. Okay. Well, I think from a Native perspective, um, and specifically from uh, Wampanoag and Northeastern Native perspective, this was our home. It was a very small group of people from a foreign land who came here and did not really have the tools to communicate, did not have the tools to take care of themselves, did not have a lot to offer us as Native people. The fact that they were carrying diseases that we had not encountered previously, there was a lot of Deep population and there was massive loss and a great deal of sorrow and sadness. I think reality maybe needs to come into the celebration of Thanksgiving. Ah, zo so, zo so, so perspectief. Yes. Has to change towards this day. I don't think Thanksgiving needs to go. The native voice and native perspective would be helpful. Ja. Yeah. Wat er is bij ze eigenlijk gezegd is, in, in de ogen van de Indianen is de komst van die van van, van die van die pilgrims eigenlijk één van de vele stappen geweest uh, op weg naar. Ja, de vernietiging eigenlijk. Dus dat was een van de stappen. Ze, ze zien ook niet die komst van die pelgrims als het begin. Of, uh, maar het is wel een moment. Um, maar hoe, hoe, kijk, heb je daar gedachten over? Of zeg je van, nou, dat wil ik eigenlijk die kijkt, die kijkt heel erg zo van, uh, daar wil ik eigenlijk niet op antwoorden. Over de, yeah. ja... Yeah. Dat, ik is denk, het voor, dat is het voor, jou, voor jou natuurlijk niet, dat feest. Nee, ik, ik, ik denk alle feestdagen hebben een soort controversie erachter. Yeah. En maar ik focus en ik denk 99% van de mensen focus gewoon op gewoon dankbaarheid. En ja. Ja. Je moet het ruimer zien dus. Ja, maar yeah, dat, dat, dat zegt nee. eigenlijk die Elizabeth James Perry ook. Hè? Yeah. Maar, je moet het, maar je moet het in een ruimere context bekijken. en toch wel, Ja, maar ja. Dus I mean, eigenlijk... Ik denk uh, feest van dankbaarheid is misschien een van de leukste feesten die je uh, kunt maken. Ja. Gewoon dankbaarheid. Dankbaarheid. Ja, als je zo ruim bekijkt. Dan, yeah. dan, ja. Zeg, wat zou er nog over zijn in Leiden van die pilgrims? In onze rubriek gevonden voorwerpen. Een bezoek aan het Pilgrim Museum, museum in Leiden. Of moet ik eigenlijk zeggen museum, want het is wel in Nederland natuurlijk. En dat Pilgrim Museum is gevestigd in misschien wel het oudste huisje van de stad. Afdeling gevonden voorwerpen. Zeg toch het maar. Welkom, Leiden American Pilgrim Museum. Het oudste huis in Leiden, gedateerd 1370. En de deur wordt opgedaan door Jeremy Banks. U bent een conservator hier, hè? Ja, De ruimte waar ik nu kom, daarin word ik meteen vier eeuwen teruggeworpen. Het huis is van de 14e eeuw, maar deze interieur is min of meer zoals het geworden was rond 1600. Uh, geen elektrisch licht, alleen kaarslicht. Er branden een stuk of zes, zeven kaarsen. Overal meubels uit die tijd. De zweer is donkerbruin. Het <lacht> is geen oud bruin café. Nee, dat, dat we niet. Nee, anders En Een, een, een, een, een bedstee in de hoek. Maar het, het, het, het huis zelf heeft niet direct te maken met de pilgrimvaders. Hè? Nou, een pilgrim is eenmaal op bezoek geweest in deze kamer. In hier woonde de koster van de Hooglandse Kerk. In juni 1609 heeft William Brewster, een pilgrimleider... een van zijn kinderen in de Hooglandse Kerk begraven. en Dat impliceerde een formeel bezoek aan de koster om het te regelen. Elk object, hier, elk object hier heeft een geschiedenis die verbonden is met de pilgrims. Een aantal dingen hebben direct banden met de pilgrims. Je hier en... boeken, heel veel boeken. Van de boeken hebben we een aantal die op dezelfde waar ze in de bibliotheeklijsten van Pilgrims voorkomen. En één is zelfs geciteerd met een en Dat is een van onze favoriete objecten hier. Een hele dikke pil, hoe heet het? En het heet A General History of the Netherlands. En wat interessant voor ons is, is dat William Bradford, de gouverneur van de kolonie in Amerika, deze boek in zijn bezit had. En dus ook op, op, aan boord van de Mayflower? Dus we met de Mayflower meegegaan naar Amerika en het heeft allerlei... ...belangrijk Nederlandse documenten... ...de Unie van Utrecht bijvoorbeeld... ...maar het heeft ook een bepaalde linie... ...die geciteerd werd door de Pilgrims... ...als de bron van het invoeren van de civiele huwelijk in Noord-Amerika. Als burgerlijk huwelijk. Burgerlijk huwelijk, want dat is uitgevonden in Leiden... ...en dan in Nederland gebruikt om katholieken en doopsgezinden de kans te geven... hun huwelijken voor magistraten te registreren... en niet in de hervormde kerk. Dat is dus, uh, dus echt burgerlijk huwelijk... zoals dat nu overal in de westerse wereld bestaat. Dat komt hier uit Leiden, heel specifiek, uit Nederland, ja. uit Leiden. En dat is meegenomen, geëxporteerd via dit boek... via een exemplaar van dit boek naar Amerika. Dat klopt. Al oh, dus... Al dus Jeremy Banks, conservator van het Pilgrim Museum in, uh, in Leiden. Hé, hey, kijk. Wilt Heden nu treden? Lily en Kay, deze melodie. Ja. Yeah. Ik weet niet de naam, maar. Ja, de Engelse naam is ook even yeah. ontschoten. Ik heb hem opgeschreven, maar ik kan hem niet terugvinden. In ieder geval, deze hymne is ook meegenomen door, uh, door de Pilgrims oh, naar Amerika. Okay. En die wordt nu gezongen. Tijdens Thanksgiving. Oké, okay, niet bij meenten. Niet, niet, nee, <laughs> nee, nee, niet, niet uit, niet, maar het nee. is een bekende liedje. Yeah. Maar ja, oké. Okay. Als je dat zegt, maar ik weet oh, het niet. of je het mensen die Thanksgiving vieren. Nou, er is ook... Misschien uh, vijftig jaar geleden, nee. maar niet... Uh, nee? Oh. Verloop ik niet. Denk ik. Niet uh, bij mijn... Uh, maar de wijs, de, de wijs ken je wel? Ja. Yeah. Oh, kijk, daar gaat het om. dat Het gevoel is erbij. Ja, het ja, gevoel, ja. Mag ik toch even omhoog? Het wordt zo mooi gezongen. Zo is het. Hmm. Zeg, eh, komende donderdag, hè, Dan, dan, eh, dan in de Belgische Vaderskerk in Rotterdam, dan, dan je, je hebt het eten verzorgd, begrijp Ja. Ik doe, well, we hebben uh, geen, echt, uh, geen vrijdag hier in Nederland voor Thanksgiving. Dus wij vieren ons Thanksgiving op uh, oh. okay. de zaterdag daarna. Dan kunnen mensen de avond vrij nemen om vier uur. Beginnen wij bij de kerk yeah. met een uh, soort memorial service. Uh, en daarnaast is de... Um, en de kokoon? En we hebben ja kogoon. Chef Kook van de Pelgrims Brouwerij heeft de menu wow. al uh, voor vier jaar al gedaan. And, uh, en, je yeah. dus ook, en je hebt ook uh, pompoentaart toe. Ja, uh, yeah, pumpkin uh, pie en ja, all turkey. Taart. Turkey and all the trimming, yeah. aardappelpuree. Um, uh, puree. Yeah. Um, en zoet aardappel. Ja. ik over had. It's lekker. Yeah. Ja, en het, ga, het gaat de hele dag door, hè, geloof ik, het eten. Tenminste, in mijn herinnering. Ja, je eet in Amerika vaak twee keer om twee uur en dan misschien om acht uur hetzelfde ding. Maar ja, dus de bedoeling is dat je draagt je elastieke broek en je hele dagen eten en American football kijken en ja, kletsen. We gaan door even op één. Op één uh, uh, op, op, op een soort eten, wat eruit ligt. De kalkoen. Uh, je hebt nu ook super kalkoenen in Nederland. Trouwens, uh, ieder jaar wordt, wordt, wordt, krijgt één kalkoen gratie hè, van de Amerikaanse president. Hè, Om, ja, ja. Ja. Dus je hoeft niet dood te gaan dan. Maar de meesten moeten toch wel uh, die blonde op tafel. Uh, um, uh, voorlopig um, is Kerstmis nog populairer hier dan Thanksgiving. Maar wie weet gaat dat veranderen naar het volgende verhaal: een verhaal over de sublieme, de niet te overtreffen en de wonderschone. Kelly Brons. In Engeland heb je echt de grote kalkoenen. Maar er zit een hele familie en, en, en vrienden zitten aan tafel. En volgens mij ja, hier in Nederland, ja, we hebben we schijnbaar geen vrienden. Want we hebben alleen maar kleine kalkoentjes met het gezin. We nodigen niemand meer uit. En dat is eigenlijk doodzonde, Want dat is net het gezellige. Een grote Ik, kalkoen met een grote gezin. Ja, natuurlijk. We zijn in Midden-Limburg bij kalkoenpionier Henk Kolen. Hij zweert bij de Britse Kelly Kalkoen. De Rolls Royce onder de kalkoenen. Ja, zeker. Ik heb zelf zes kinderen, dus uh, we zijn al met een groot gezin. Ja? En uh, we, we nodigen natuurlijk ook nog mensen uit aan tafel. Nou, Dan denk je wel als er zo'n mooie kalkoen op tafel staat. Wij hebben feest. Wij hebben echt feest met kerstmis. Ja. Maar je moet wel een traditie hebben. Kijk, zoals de Engelsen, fantastisch. Die maken er echt, dus een, echt een feestje van ik ben zeggen <lacht> Mensen die Engels praten, <lacht> Ik eet ook elk jaar kalkoen. Want met een Ierse man als echtgenoot ontkom je daar niet aan. En als je een jonge kalkoen te jong hebt en ze hebben geen ruggenvet, dan zit er ook geen smaak in. En dan moet je ze gaan vullen en speklappen erop doen. Dat gaan we niet doen. Dan gaan we gaan dus echt een volwassen kalkoen gebruiken voor het slachten. Het is een oude landrassen. Ik heb mijn eigen Ierse kalkoenexpert meegenomen naar Limburg. Hij zweert natuurlijk bij de kalkoen van zijn moeder. Met spek eromheen en stuffing erin. Wat doe je in de stuffing? Uh, uh, Peper, zout, kruiden en... Uh, maar waarom? Oh, we gaan de kalkoen eten. Ja, uh, yeah, dat zeker, maar het hoort erbij. Het is de traditie dat je... You... En jouw moeder die doet hem ook altijd op zijn rug, toch? Of niet? Jawel, ja. Well, yeah. Henk Kolen zegt... Er is ook ja, altijd een uh, beetje spek erbij uh, om het sappig uh, te maken. Nee, je gaat toch geen varkensvlees of kalkoen leggen? Dat doe je toch niet? Ik dat <laughs> tegen mijn mother. Was ja, het altijd heerlijk of ja, ja, Het was echt hartstikke ik, lekker. Ik, ik zeg niet dat het hartstikke lekker is. Maar wij gaan kalkoen eten. En dan ga je geen varkenslapjes opleggen. De rondleiding begint bij de oven van Henk Kolen. Ik heb hem op, op oh, 200 staan. Ik moest iets sneller. Ik had hem om 10 uur erin. Ik denk iets hoger. Maar lekkerst is het natuurlijk als je lekker uh, slow De oven gaat open. Oh my god. Ik hoop dat het niet alleen voor ons bedoeld is oh. deze. Die 6 kilo. Nee. Maar dat is niet erg. Want uh, onze kinderen hadden ook heel graag een stukje. Ja. Ja. En u hebt hem uh, op zijn buik liggen. Ja. We, uh, omdat uh, dan het ruggenvet... Dat gaat heel mooi door het vlees heen. Het laatste kwartiertje draaien om. Dan krijg je ook een mooi bruin bosje. Ik heb een bekertje water, dat het lekker kan stormen. Soepgroenten eronderheen en een peper en zout erop. En verder heb ik niks gedaan. Nou, oké, okay. dit is het geluid van een bradende kalkoen. Laten we even naar de levende gaan. Ja, Hier lopen we naar een stuk afgezet land. Ja, met wat ja, de, van deze pareltjes ja. van het kalkoenen ik had eerst de, de kalkoenen helemaal op dit uh, trein loslopen tussen de wagens overal maar uh, de vossen hebben er een einde aan gemaakt. Ik had op één nacht had ik bijna 80 dode dieren en vandaar dat oh, ja? we ze nu achter uh, draad hebben zitten. Dat was wel een luxe maaltje voor die vossen. <laughs> dat was het ook. Kelly Browns. bred to be wild. Ja, we zeggen natuurlijk niet gefokt om wild te zijn. Hè? Dat gaan we niet doen. Het is wet to be wild. Het is gewoon, het zie je ook. Hè? Ze, zijn, ze leven buiten. Dit zijn gewoon kelly zo Op deze manier leven ze ook in Engeland. In bosjes, in velden. En ze worden eigenlijk zeg maar, uh, met 6-7 weken gaan ze de bossen. En met kerstmis halen ze er weer uit als de vos het niet gedaan heeft. Uh, ze krijgen pas de naam als ze dus uh, geslacht zijn. Yeah? Met, met de droog geplukt en afgerijpt zijn in de koeling. Dan heten ze pas. De cocoenen worden dan eh, met de organen, poten, alles blijft eraan zitten. Alleen de verenpakket is weg. New York Dressed, zoals ze dat noemen. En dat wordt eh, in de koeling gehangen bij ongeveer 0 graden. En dan blijven ze minimaal een week tot maximaal vijf weken hangen. Gaffel? Nee, dat is niet gaffel. Dat doen we met wild toch ook? Dat doen we met wild ook. Dan komt er veel meer te smaken tot hun recht. Bij je moedering is ook een hele tijd in de keuken. Oh, twee weken. We zijn net in de keuken, achter in de scheur, Achter in de schuur, ja. En dan droog. En dan kon er mooi, die, die winterwind, die waait er dan doorheen. Ik, wat ik een keer zag, dat vond ik heel eng. Er kwam het bloed uit de ogen van die kalkoen. En dan, dan ligt eraan hoe, hoe de, de kalkoen gedood is. We, in Engeland worden ze met stroom gedood. En dan wordt het eh, een mesje in de keel gestoken, zodat al het bloed er ook helemaal uit loopt. Houdt u meer van levende kalkoen of dan van dode kalkoen? Dat is moeilijk. <laughs> ik vind het prachtige dieren, maar ze zijn ook ontzettend lekker. Dus ik hou ze van beiden. Ja. Kelly A taste of history. Food is fashion. We, We are, are the designers. Designers. En dan is het zover. De oven gaat open. Nou, we een we een kellybrons kan niet mislukken. Als je dat mislukt, dan ligt het echt aan jezelf. Nou, kan je stuffing. Je mag best stuffing gebruiken, maar dan moet je hem langs doen. De traditie in Ierland, dan spijt. Alles wat je doet, moet je langs je cocoon. Je moet je cocoon met de rust laten. Heel veel mensen weten niet, zijn bang voor aan te snijden. Wat gebeurt er vaak? Ze gaan hier zo stukjes vanaf snijden. Ik denk dat... Van de borst. Ja, maar dat, dat, gaat, dat gaan we dus niet doen. Het is heel simpel. We breken het vleugeltje af. Ja. En dat is... Het oh, sap loopt eruit, hè? Ja, yes. ja zo'n mals is zien. Hij is ook veel meer roze dan zo'n industrieke Nee, dat is een donker vlees, hè? Dat is het poortvlees. Ja. Kijk, hebben we hebben een stukje broodvlees. Ja. Dan pakken we de poort. Dan we ook het vuil. Kijk zie hier, mooi vlees. Altijd rood vlees met wit vlees combineren. Altijd. Ze hebben allebei andere smaken. Nou, daar gaat hij hoor. Een heel mooi broodje, voorproefje. Voor kerstmis. 1, 2, 3. Mm. Oh, mm. oh, Die zijn bijzonder lekker. Heerlijk, verrukkelijk. Dat is mm. goed stuff. Mm. Maar het is wel erg vet. Ja, yeah, dat is goed. Super mm. De borstvlees is al heel lekker. Mm. Mm. Mm. Jij houd, houdt helemaal niet van poten normaal. Nee, no. dat is waar. Maar dit is iets anders. Dit is ook wel. Doe dat ding weg. Ik eet nu. <laughs> Kelly Browns, flavors of the farm. En de, de stand, als ik het goed begrepen heb... is nu dat er 400 uh, van deze cocoenen verkocht zijn voor kerst tot nu toe. en Maar 50, dus veel minder voor uh, Thanksgiving. Lillian, hoe zie je de verhouding tussen kerst en... Uh... Well, in Amerika, ja, je moet... Kalkoen eten voor Thanksgiving, maar je moet niet per se voor Kerst kalkoen eten. Ja, eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Dus dat, dat voor Thanksgiving, dat nu iedereen kalkoen eet. Oké, okay. yeah, nee, well, ja, nee, want iedereen moet in Amerika. Als je wil, is Thanksgiving de kalkoen de centerpiece. En je hebt veel dingen om de kalkoen heen, bijvoorbeeld spersiebonen en de aardappelpuree ja. en pumpkin en, pie. En, en, en kalkoen, hoe wordt hij? Ik neem aan dat, dat er heel veel verschillende manieren zijn om de kalkoen klaar te maken. Okay. Yeah, it is uh yeah, uh, you have uh, Cajun deep fried calcoon new and okay. and oak uh, you have to... Um Tofurky, een soort, uh, for the vegetarische mensen. Vegetarische Ja, ze hebben... Kalkoen, the, vegetarische kalkoen? Ja, yeah, maar het is tofu in de vorm van een kalkoen. En ze zei het, als de centerpiece voor yeah. zijn uh, Thanksgiving dinner. Ze hebben ook een kalkoen, maar het is tofu, yeah. genoemd tofurky. En je hebben... Tofurky. To, tofurky. Ja, yeah, een <laughs> beetje moeilijk. En dan heb je ook een turducken. Dat is een turkey... A, met de duck binnen en ook ja. chicken binnen. Ja, Jeetje je je krijgt nu al zo'n heel vol gevoel meteen, als ik het allemaal hoor. Oh nou, ja. Welke wel, wel, wel ga je klaarmaken komende zaterdag? Uh, well, yes. Simpel kalkoen. Wel veel wel stuft? Wel nee, wel, ja, met ja. stuffing, ja, ja zeker. Ja. En nog even die kalkoen, hè? Die, die hoort bij Thanksgiving, yeah. omdat daar in Massachusetts... Hè, waar die, uh, dat hij daar rondloopt. Dat yeah. dus op dat eerste feest hebben ze kalkoen gegeten. Ja, yeah. er zijn de wilde beesten daar. Uh, And, uh, yeah. Yeah. Yeah. Ze hebben het daar. Uh. Yeah. Moet, moet, moet Nederland eigenlijk... Of moet, dat zo zo raar worden. Maar zou Nederland zou toch fijn als Nederland wat meer Thanksgiving zou vieren? Wat, uh, in Leiden, in, uh, in Rotterdam gebeurt het een beetje. En ik vind het, als je denkt over de betekenis... het is de mooiste uh, betekenis voor een feest... Dat is gewoon dankbaar. Niemand is jarig, niemand is... Ja, de focus is gewoon, ik ben dankbaar voor de mensen om me heen. En ik wil gewoon ja. lekker eten, kletsen. Ja. Nou, ik, ik, ik wens je een, een, een heel fijn feest. Ook dit jaar weer Lillian Maas. En uh, straks uh, Bureau Buitenland, ontwikkelingssamenwerking. Daar gaat het daarover in verband met het debat daarover morgen in de Kamer. En uh, dit was Studio Daan. U was een fantastisch publiek, vrienden van de radio. Vaak zijn we erg blij met onze luisteraars. Maar vanavond was u wel een uitzonderlijk prettig gezelschap... om aan geen zijde van de radio te hebben. Onze complimenten daarvoor. Ja, werkelijk. Chapeau.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 Dit is Radio 1.